Dank je. Aradje? Het de kamer. was zou ik niet durven, maar ik vind dat jij op mijn stoel moet. Hm? De thee is zo klaar. <laughs> Kattenblot. Hoe kom je daar Een jongen op mijn bureau is daar penningmeester van. Ja.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 Zo. Ga je door. Ja, oh, oh. Hebt u wel eens gedust? Oh, ja, zat. Wie nee, wie dan maar lief is. Want ja. het was een rot leven. Ja. Ja, ja, ja, ja. Met zo'n vleugel? Ja hoor. Van wie heet die? Van Staal op de achtergracht. Oh, ja. Zijn zoon net toch zeker? Want Staal die is al lang dood. Ja, ja, ja. zijn zoon. Ja, Staal, die heb ik toch goed kent. Ja, Rinus Staal, Thomas Staal. Rinus, dat was zijn broer. Die heb ik ook nog kent. Ja. En uh, wat ga je ermee doen? Die gaat naar het museum. Yeah. <laughs> <laughs> uh, die verbinding, was dat altijd zo lang? Ja. Yeah. Dat is palingveld onverslijdbaar. Maar zo lang? Yeah. Yeah. Ja, dat kon nog wel langer zijn. Best. Maar krijg je dan geen doodpunt elke keer dat je optrekt? Een <laughs> <laughs> doodpunt? Nee. Kijk, ik bedoel dit. Als ik zo. zo... <laughs>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 Dat gaf alleen maar nadig uit. Ah, en het graan? Ah, ja, dat had je hier feitelijk niet. Dan moet je verderop in de polder wezen. Aha, ik heb ook wel eens gezien dat ze die stok niet hadden versmald... maar dat ze er een ijzeren ja, knop op hadden gezet. Ja. Voor het breken. Ah, dat nee, hebben nee, ze hier ook al nee. eens probeerd, maar dat's dat's nee. Niks. Nee, dat is uh, niks. Dat draait veel stroevers. Ja, en, en het is nergens voor nodig? Ja, nee. Want als je het goed doet, dan breekt hij niet. Nee.